12 uur. Jurgen Boekraat met het NOS Journaal. De Belastingdienst heeft een onderzoek naar het eigen handelen in de kinderopvangtoeslagaffaire ernstig gefrustreerd, meldde Trouw en RTL Nieuws. Ambtenaren van de Fiscus, die jarenlang betrokken waren bij het stopzetten van de toeslagen van honderden ouders, hadden sleutelposities in het onderzoek. Ook zouden ze stukken hebben achtergehouden voor de Tweede Kamer. Zo'n 300 ouders kwamen in financiële problemen doordat een gastoudenbureau in Eindhoven centraal kwam te staan in een groot fraudeonderzoek. Achteraf bleek de zaak gebaseerd op achterhaalde informatie, maar de kinderopvangtoeslag die de ouders kregen werd wel stopgezet. 77 leerlingen van het Calvijn College in Amsterdam moeten tot zeker maandag wachten op de uitslag van hun examen. De inspectie onderzoekt of leerlingen wel alle verplichte toetsen hebben gemaakt. Uit onderzoek is gebleken dat examens van meerdere vakken... mogelijk niet zijn geregistreerd of zelfs nooit zijn gemaakt. Een woordvoerder van het Calvijn College zegt tegen de Amsterdamse stadszender AT5... dat de hele school aangeslagen is door de kwestie. De Wereldgezondheidsorganisatie roept geen wereldwijde noodtoestand uit voor ebola... ondanks grote zorgen over de verspreiding van de ziekte van Congo naar Oeganda. De WHO heeft overlegd met experts en die zeggen dat de dreiging voor andere landen niet groot genoeg is... Wel roept de WHO geldschieters op om de getroffen landen te helpen. Een Nederlandse terreurverdachte heeft in Suriname twee jaar cel gekregen voor het steunen van de Islamitische Staat. Hij had een Surinaamse jihadist geholpen met zijn vertrek naar Syrië. Zijn broer werd vrijgesproken omdat deelname aan een terroristische organisatie niet bewezen kon worden. Het weer. Vannacht trekken stevige buien over het land met kans op onweer. Blijft wel zacht met 14 graden. Morgenochtend trekt de neerslag via het noorden weg. En klaart het geleidelijk op. Het wordt dan tussen de 19 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal. 72% van de weginspecteurs krijgt regelmatig de middelvinger. Does lief. Dank je wel. Namens Rijkswaterstaat en Sieren. Het geluid van Zandvoort. Live vanaf de 24 uur van Zandvoort. Dit is ZFM. Will you blah, blah, that you love me? blah, blah, that you need me? Will you say that you'll be, you'll be for me? You'll be blah, blah, blah, me. What is? Put the how do you what is? Put the howdy you. What is? Bounce for me shortly baby, you a perfect town